Het is vijf uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Luchthaven Schiphol en het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost... hebben te kampen met een stroomstoring. Schiphol meldt dat er nu weer stroom is... maar dat de check-in-balies nog niet werken... en dat er mogelijk vluchten worden geannuleerd. Er staan inmiddels al lange rijen. Op Twitter raadt Schiphol reizigers aan... om de website in de gaten te houden voor het laatste nieuws.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 Ze pleit voor een nieuwe wet waarin zulke ongewenste financiering wordt aangepakt. Krikke ziet weinig heil in een algemeen verbod op buitenlandse financiering. Het wordt volgens haar pas een probleem als met het geld ook standpunten of gedragsregels meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Een maatregel kan volgens Krikke het bevriezen of terugstorten van gelden zijn.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 Huuu Morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Risa. Lekker als je nog wakker bent, als je zo'n beetje richting je bedje aan het rollen bent vanuit de club omdat je een hele toffe clubavond hebt gehad. Of misschien heb je wel een, een nachtdienst gehad, ben je zo'n beetje aan het einde van je nachtdienst. Denk je nou, ik ga nog eventjes luisteren naar Risa. Even kijken wat er allemaal voorbij komt. Nou, een hele hoop komt er voorbij. Wat dacht je van een muzikant, niet zomaar een muzikant, een DJ en producer die heel erg hard gaat, ondanks dat hij al 15 jaar bezig is, ook gewoon een talent binnen de scene wat aan het ontdekken. Uh, wat aan het ontdekken is, wat, wat wij aan het ontdekken zijn. En natuurlijk, vandaag hebben wij Noah. Maar niet gewoon als recensent van, uh, van een paar minuten. Nee, een uur lang, een uur lang Noah. Maar dat is pas in de tweede uur, daar ga je op moeten wachten. Dat voor straks allemaal. Voor nu. Genoeg gepraat, tijd voor die plaat. Say I'm pretty fly for a white guy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis You know it's kinda hard just to get Single. Let's dance, oftewel What a feeling van Irene Kara. Je luistert naar Risa. En zoals het uh, een goede aflevering van Risa betaamt. hebben wij hier in de studio een muzikant tussen vijf en zes. Maar nu wilde het geval dat er eentje, eentje afbelde. En ja, dan heb je, dan heb ik, daar heb ik zo mijn mannetjes voor. Dan bel ik iemand op en dan zeg ik: hey, heb jij nog een DJ waarvan je zegt. Nou, die is echt heel erg op kalm. Die is echt heel erg gehoord op dit moment. En dat deed ik in dit geval bij het team. Het team, elk type die uh, uh, ook radio. Die bij Funix en met wie ik jarenlang een programma heb gemaakt... en die alles weet van de house scene en de DJ's scene. En uh, die zei, nou, ik heb wel iemand voor je... als je nou eens uh, Della Noise uitnodigt. Dus ik bel jou. Yes. <laughs> jij zegt, ja, is goed, geen probleem. Kom ik, eventjes, uh, kom ik even naar de studio. Precies. Ik heb helemaal voor de rest niks opgezocht. Maar wat ik wel heel grappig vond... Um, ik kwam er dus later achter dat jij al 15 jaar in het vak zit. Ja, dat klopt. Ik ga een tijdje mee. <laughs> ja, maar... maar het team kennende, als hij zegt, ja, dit is, dit is opkomend en hot... dan is dat ook zo. Waarom denk je dat het team jou daarvoor uitkoos? Ja, nou, ik denk dat dat komt door wat recente ontwikkelingen. Ik uh, heb naast dat ik al 15 jaar in het vak zit als DJ... onlangs een eigen platenlabel opgestart... en verschillende tracks naar buiten gegooid, gereleased. Okay. En in plaats van een hele media-hype van... oh, dit gaat eraan komen en we gaan vissen met champagne doen... heb ik gewoon gezegd, hé, hey, ik begin een platenlabel... en we releasen in een week tijd vijf tracks... Ja. en daarna gaan we roepen, hé, hey, kijk wat we hebben gedaan. En dat uh, is gelukt? Uh, ja, dat is gelukt. Met een beetje deadlines en stressen, uh, wat er allemaal bij hoort. Maar uh, ja, het label opstarten en de tracks releasen, dat is allemaal gelukt. Dus... Toevallig dat jij belde ook. Ja. Hey, dit is een goed moment om te schreeuwen. Kijk wat we hebben gedaan. Oh, nou ja, heel nice. Daar gaan we ook zeker zo direct ver over doorpraten. Uh, ik ga je eerst welkom heten hier bij het programma Risa. Dankjewel. Er zijn twee belangrijke dingen. Het eerste is uh, dat we hier werken met toverwoorden. En toverwoorden zijn woorden waarvan de redactie dacht van, nou, als jij met uh, meneer Delanois gaat praten, dan gaan uh, een van die woorden misschien wel voorbij komen. Maar mocht dat gebeuren, dan hoor je dit. Ja. En dat betekent dat je eventjes dobbelstenen moet gaan schudden in het bakje wat voor je staat. En dan ga je een audiofragment uit de digitale kluis unlokken. Ja, leuk. leuk, leuk. Um, het andere is dat mijn regisseur voor jou een voorwerp mee heeft. Oeh. Oké. Okay. Ja, moet ik, moet ik vertellen? Of ja, ik ga even, even kijken. Wat, wat, wat, wat, oh, nou, beschrijf het eens. Beschrijf beschrijf het. Het eens. Het is een schoteltje, mm -hmm. dus geen vliegende, maar zo eentje waar je een kopje op kan zetten. Mm -hmm. Met daarbij een lepeltje. Mm -hmm. En hij is net iets te groot voor een koffielepeltje, maar je zou er nou ja, suiker mee kunnen scheppen. En een bijpassend vorkje erbij. Aha, dus het is eigenlijk een, een, een vrij klein bestek. Ja, het is een, zeg maar een madure dan bestek ja. en een, een koffieschoteltje. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, oh, dat komt goed uit. Want aan de lijn heb ik Stephanie Hendricks. Zij is woordvoerder Belangen van Kleine Mensen. Um, Stephanie, eventjes sowieso uh, ja, goedemorgen. Uh, ja, we, ja he, we, goedemorgen. Hebben het, we, we hebben het hier in de studio. Uh, de regisseurs die, die geven dan uh, objecten aan uh, onze gasten. En dan moet er een mm -hmm. uitleg bij. Maar ja, de, uitleg, ja. de uitleg is een beetje kleinerend. En toen dacht, okay. ik bij mezelf, toen dacht ik bij mezelf: van ja, dat komt, komt wel goed uit. Want ik heb jou aan de lijn. Het gaat namelijk om het volgende: acteur Verne Troyer, uh, die uh, leed aan dwerggroei. En werd bekend als Minimi. Ja. En die is uh, onlangs ja. overleden. Nu zijn er ja. verschillende mensen, verschillende stemmen. die uh, opgaan uh, onder. Uh, onder uh, nou ja kleine mensen, die, die zeggen van ja, wat hij deed... was eigenlijk niet zo heel erg goed voor, uh, voor onze belangen. Um, kun jij uitleggen waar, waar die discussie om draait? <tied> Um, ja, deels. Ik, uh, uh, volgens mij gaat het erover dat hij niet echt een hele serieuze rol heeft in, uh, uh, als mini-me bij Allstick Power. Mm. Uh, nu is dat al wel een aantal jaar geleden. Um, ik wil wel eigenlijk benadrukken dat ik merk dat de afgelopen jaren de beeldvorming van de kleine mensen wel uh, verbeterd is. Um, en ja... Wat mij betreft zou zo'n rol niet per se uh, bijdragen aan een positieve beeldvorming. Mm -hmm. Maar ik vind het ook, het is een rol. Dus je moet het ook loszien van, uh, van, wat, van wat mensen nog meer doen buiten hun rol. En wat deed hij dat buiten zijn rol een... dan nog? Dat, dat weet ik niet precies, oh, okay. maar hij is natuurlijk ook gewoon een mens. En hij heeft ook uh, een, waarschijnlijk een, een, uh, een sociaal netwerk... Uh, andere dingen die jij ook deed. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is hij ook gewoon een, een mens. En uh, ja, is het denk ik wel de, de, de kunst om dat los van elkaar te zien. Net als dat lange mensen uh, misschien ook wel eens de kakken worden gezet uh, in, een, uh, in een film of in een serie. Ja, want uh, daar draait het uiteindelijk om. Uh, je bent uh, woordvoerder van een belangenvereniging van kleine mensen. Um... Nou, dat klinkt niet, niet helemaal oh. het geval. Je bent nou, de, de voorzitter van de kleine oh, mensenvereniging. Okay, ja. <laughs> Uh, en daarnaast heb ik zelf ook een, uh, een groeistoornis. Dus ja, vandaar dat ik me uh, ja, verbonden voel met deze vereniging ook. Ah, oké. Okay. Je bent niet de officiële woordvoerder, maar je praat wel graag in hun naam. Ben je uh, nog... Ja, zeker. Oh. Ja. ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. uh, heel, heel eventjes terug naar, naar, naar uh, deze gedachtegang. Um, ja. hoe, hoe is het beeld op dit moment van kleine mensen? Uh, ja, naar mijn inzicht is dat uh, goed. We, we komen allemaal aan een, aan een goede baan. Uh, we hebben net zoveel mogelijkheden als, uh, als andere mensen uh, binnen de samenleving. Maar je merkt nog wel steeds dat er uh, ja, mobieltjes uh, liggen altijd uh, uh, bijna in de hand, zo ongeveer. Tegenwoordig. Dus een foto is dan ook wel snel gemaakt. Een, uh, of een filmpje. En dat zijn nog wel dingen wat mij wel. Uh, ja, wat wij nog wel erg irriteert. En dat ik ook komen... niet snap wat, wat mensen daar zo. Ja, wat mensen daar zo boeiend aan vinden. En dan komen mensen naar je toe en die zeggen: Mag ik even een foto met je maken? Nee hoor, dat, dat vragen ze niet, dat doen ze meestal gewoon. Oh, dus... En dat is gelukkig, geen, uh, het is gelukkig geen dagelijkse kost, maar het komt nog wel voor. En zeker, ik heb ook vriendinnen uh, die, die klein zijn. Hm. En zeker als we samen uh, op straat lopen, dan is dat wel uh, veel voor competitie. ja. En uh, maar ik kan me voorstellen, dan nou voel je je belachelijk gemaakt. Eh. Uh... Nou, niet per se gelijk belachelijk gemaakt. Ik wil het niet gelijk op die manier interpreteren. Het is misschien ook iets wat ze nog nooit gezien hebben. Iets unieks misschien. Of uh, ze vinden het heel interessant. Maar ik vind het niet leuk. Nee, zeker niet. En... Uh... Ja, soms is het ook heel lastig om dat echt daadwerkelijk uh, hard te maken... of ze dat ook echt doen. Uh, ik vind het ook me te veel energie kosten om daar elke keer op in te gaan. Dus soms dan uh, probeer ik het ook maar gewoon langs af te, van me af te laten glijden... en er niet te veel aandacht aan te geven. Maar ik vind het wel uh, ja, erg uh, brutaal, moet ik zeggen. Oké, okay, nu, uh, nu, nu concentreert discussie zich een beetje om, uh, om de film, hè? het filmbusiness... waar hij ja. als mini mini natuurlijk ja. werd neergezet... Um, mm -hmm. Wie zou nou wel een goed voorbeeld zijn van kleine mensen... die, die het wel op de juiste manier aanpakt? Uh, nou ja, dat vind ik. Pieter, Pieter Dinklage, die ook in uh, Lord of the Rings zit. Ah, ja. uh, ik weet van, uh, van andere kleine mensen... dat dat ook wel echt wordt gezien als een uh, held. Ja, nou niet uh, alleen want kleine mensen hoor. Gewoon... Want ik, bedoel, ik ben ook een enorme nee, fan precies. van hem daarin. <laughs> ja. Ja, precies. En hij wordt gewoon echt beoordeeld om zijn acteertalenten. En ik denk dat dat is waar het uiteindelijk om moet gaan. En uh, dat maakt verder niet zoveel uit wat voor rol het is, zolang je jezelf daar maar uh, goed bij voelt. Ja. Dus, dus, en dat je niet in posities wordt gedrukt waar je je eigenlijk zelfs niet in uh, zou willen bevinden. Okay, dus je zegt eigenlijk van, van je, je, mag, je mag wel alle kanten op... maar bedenk wel van, van wat, wat, wat jouw vertegenwoordiging als klein mens uh, doet met de gemeenschap. Kan ik dat zo kort samenvatten? Uh, nou, ik denk eerder met jouzelf als persoon zelf. Ik ah. vind uh, dat iedereen moet doen waar hij zelf achter staat. Ik bedoel, dat dat moet, mogen lange mensen ook en dat mogen kleine mensen ook. En als... Uh, mini, mini in dit geval heel erg leuk vond om deze rol te hebben. Ja, wie ben ik dan om, daar iets, uh, om dat echt af te keuren? Ik zou alleen wel willen oproepen... doe vooral iets uh, waar je jezelf echt goed bij voelt... en waar jij echt in je kracht komt te staan. En niet alleen voor het geld? Exact, ja. Okay, klinkt heel erg logisch. Wat waarschijnlijk, uh, wat waarschijnlijk heel aantrekkelijk is. Maar ja, uh, je moet daar wel ook echt zelf gelukkig van worden. Dat geldt uiteindelijk voor iedereen. Uh, ik ga je bedanken dat je zo in ja. de ochtend voor me wilde opstaan... om het uh, een beetje aan me uit te leggen. Ja, graag gedaan. Dankjewel, hoi. Succes met de uitzending, dag. Dankjewel, hoi. Zodra, ik praten we verder met... de. Della Soul wil ik zeggen. Jeetje mina, dat, dat krijg je waarschijnlijk ja, heel erg Zo legendarisch erg ben ik nog niet. Hoor. Was, was, was het achteraf gezien een hele slimme naam om te kiezen? Zijn, zijn er veel mensen die die de La referentie... Nee, dat, het, valt, het valt echt mee. Okay. Ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik ga natuurlijk al een tijdje mee. En ja. die echt jonge, jonge generatie ja, die waar heeft ik daar heel mee. veel verdraai... Die kennen jij de De niet natuurlijk. Uh, ja. Delanoïs. Ik ga zo verder met hem praten. Maar eerst dit... Nee. Team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. I told my moms not to stress no more Go hit the Bentley store And no credit card debts no more I'll I bought you know. the crib and it's an escrow now So you don't never have to worry About how you gon' pay rent no more I put my team in position Now they making a killing Stacking blue faces straight to the ceiling Out in Vegas I'm with them Ordering bottles of the Ace when they send them Till it ain't enough space up on the table to fit them Go ahead and Raise a cup up for all my day. Go in the glass, have a toast of success No looking back from here, no more being broke and distressed I put my heart into this game like I open my chest We only pray for more M's while you hope for the best We make these plays, man, I'm finessing these checks Time's up for everybody, I'm collecting debts. And I swear this champagne just tastes better on Jets I'm just out here being great, man, this is real as a gift I put my team in position, now they making a killing Stacking blue faces straight to the ceiling Out in Vegas, I'm with them Ordering bottles of the Ace when they send them Till it ain't enough space up on the table to fit 'em. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah, Fade up from nothing we go. Load up higher than the highest skyscraper. No little league we measure. Yeah. the proof is in the pain. You know we put the. Fall down in de studio heb ik Della Noise en uh, als jij uh, als jij zo'n beetje naar deze muziek luistert dan denk ik als jij uh, als ik lees dat jij breakdancer bent geweest ja. dat jij hier wel wat bij voelt of zie ik dat verkeerd oh ja man je voelt gewoon de groove in dat Echt, soort muziek ik, ik hou ook van die oude disco classics en zo dat dat er zit gewoon zoveel groove in dat je bijna niet stil kan zitten of staan je wil er gewoon op bewegen en er zit ook bij die uh, zeker bij die oude disco classics uh, zit er heel veel overlap met hip-hop Absoluut. Dat, Absoluut. dat lag zo dicht bij elkaar op een gegeven moment. Ja. liep ook op een gegeven moment, natuurlijk met Sugar Hill Gang, liep dat letterlijk in elkaar over. Precies. Ja, en nog steeds. Ik haal zoveel inspiratie uit, uit oude muziek. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. Want je bent producer en DJ. Ja. Um, wat, wat heeft bij jou voorrang? Uh, het is eigenlijk bijna altijd dj geweest. Want ik ben ook echt begonnen als dj. Daarvoor maakte ik wel eens beats. En was ik vroeger bezig met muziek maken. Maar het leuke aan het dj'en vond ik dat je gelijk voor een crowd stond. Ja. Dus echt direct interactie met mensen. En dat, dat is waardoor het dj'en zelf toch wel mijn voorkeur had, altijd. En ja, ik, ik ben altijd heel erg ertussenin geweest. Want ik vind muziek maken superleuk. Ja. Maar het leukste vind ik het entertainen. Ja? Dus echt direct met mensen interactie. En zien wat er gebeurt als ik die ene plaat opzet. Of als ik een, een vet kunstje uithal. Om het even zo te, ja. te noemen. Als ik aan het scratchen ben of iets. En ik zie de reactie van mensen. Of inderdaad handjes in de lucht. Of ze willen gaan dansen. Dat, die interactie. Dat, dat vind ik het allerleukste. Daar krijg ik echt zo'n ja, zo rilling van. Dat ik, denk, ik zie het. Yes. Want je wordt er ook heel enthousiast van. Ja. Ja, het maar, is echt oprecht, ja. Dan ga, ik, dan ga ik ook meteen mezelf afvragen. Maar waarom begin je dan een platenlabel? Waarom haal je dan al, die, al die hijsa dan op je? Want ik bedoel, dan ga je toch lekker, juist lekker voor die kraal staan... laat iemand anders lekker jouw uh, jou label oprichten. Ja, nou, en dat heeft eigenlijk juist weer met elkaar te maken. Want als ik bij een ander label zou uitbrengen... was ik continu bezig met overleggen over wat er moest gebeuren... en wat zij voor mij doen en wat ik daar tegenover moest doen... Mm -hmm. En ik ben niet zo goed in moeten. Ik, ik vind ja. het prima om dingen te moeten. Maar niet als ik heel veel moet. En nee. weinig inspraak heb. En het bleek eigenlijk dat er zoveel hijsaar omheen kwam... als je platen wil uitbrengen op een label. Ja. Dat ik dacht, dit, dit gaan we anders doen. Fuck this shit, ik doe het zelf wel. Nou ja, eigenlijk wel. Wat zijn voor jou dan de kernwaarden van jouw label? Het moet leuk zijn. Dat is het allerbelangrijkste. De ja. dingen doen die we leuk vinden. Ik heb nou ja, in al die jaren dat ik al draai en muziek maak... en, en met entertainment bezig ben... Ja. zo vaak in hokjes moeten duwen. En dat ik eigenlijk dacht van nee, ik wil eigenlijk precies doen waar ik zin in heb. Ja. Wat ik leuk vind. En dat naar buiten brengen. En dat gaat niet werken als je getekend bent bij een label of rekening moet houden met mensen achter een label. En nu wel. En nu breng ik naar buiten waar ik zin in heb. En ik doe het met de mensen waarmee ik het leuk vind. En we gooien het naar buiten. En ik ben niet restricted aan iemands regels. Nee, maar tegelijkertijd weet ik ook uit eigen ervaring uh, als, als muzikant in mijn verleden... dat dat ook wel een klein gevaar oplevert, omdat je juist doet wat je leuk vindt... en je daardoor minder rekening houdt met het feit of andere mensen het ook wel leuk vinden. Helemaal mee eens. Uh, heb ik ook heel goed over nagedacht. Mm -hmm. En hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik eigenlijk ook begon te stressen van... is het wel verstandig? En hoe meer ik eigenlijk weg raakte van ik ga doen wat ik leuk vind. Ja. Yeah. Dus dan heb ik eigenlijk gedacht, maar weet je wat, fuck die mensen, want ik doe het voor mij. Oké, okay. dus mocht, mocht er helemaal niemand naar luisteren of het willen draaien, dan vind je het ook goed. Ja, natuurlijk zou ik het zwaar kut vinden, kan ik niet omheen, ja. daar moet ik wel eerlijk over zijn. Ja. Maar ik doe nog steeds wat ik leuk vind. En ik heb al zoveel lol nu met het opnemen van de tracks. Uh, videoclips opnemen erbij, ze draaien. Want de helft is, is serieus, maar ik heb ook dingen die... Nou ja, ik zou niet zeggen dikke middelvinger, maar een hele vette knipoog mm -hmm. zijn naar... Gevestigde muziek. Ja. En dat kan ik nu gewoon naar buiten gooien. Terwijl een label zou zeggen: ja, dit gaan we echt niet doen. Een van die knipogen met een dikke middelvinger heb ik het idee, uh, is, is de track rond. Ja, dat, dat is de grootste dikke vette knipoog uh, die er bestaat. Nou, het is eigenlijk ontstaan als grap. Uh, ik, ik zat gewoon in de studio te chillen met, met vrienden van me en we hadden het een beetje over hedendaagse muziek. En ja, ik ben natuurlijk hè, iets ouder en ik, ik hou meer echt van die 90s, 80s, hip-hop en, en dingen. Het had het over muziek, dat het sommige dingen wel heel simpel zijn. Dat het soort van bijna kinderachtige liedjes zijn met een hele dikke beat. Uh -huh. En uh, nou ja, toen zei ik van ja, een beetje onder invloed. Van ah, maar dat uh, maak ik ook wel even in, in twee minuten, maken we even een beat. En wat ik letterlijk gedaan heb, is de melodie van Klap is in je handjes. Dat kinderliedje van vroeger. Mm -hmm, yeah. gepakt En daar gewoon hele dikke 808's onder gezet en zo. En dan zei ik, ah, kijk nou, ook zo'n track... Dat zijn de drum, drums ja, van, ouwe, van de drumcomputer. Van, een van precies. de populairste drumcomputers alle ja, tijden. Ja, ja, gewoon oude drumcomputer samples eigenlijk eronder gezet. En, en dat was eigenlijk een grap. En dat was heel leuk. En ik zei, ja, ah, jongens, dit ga ik draaien in de club. En dat heb ik gedaan. En de reacties daarop die, die waren zo verbazingwekkend leuk. Dat ik dacht, hier moeten we gewoon iets mee doen. En toen heb ik een vriend van mij, uh, hij is bekend als MC Nasty. En ja. Uh, ook uh, als MC, heel druk. Toen heb ik gezegd, we moeten vocaal op die track gaan doen. En uh, onder Serge Villain en Della Noyes hebben we die track gemaakt. We zijn gaan zitten, hebben tekst geschreven, opgenomen. En ja, eigenlijk gewoon dik geproduceerd. En zeggen ja, we gaan er gewoon wat mee doen. En we hebben hem naar buiten gebracht. Zelfs een videoclip heb je opgenomen. Een super dikke videoclip ook. En het wordt gewoon gedraaid. Ik krijg filmpjes van mensen die hem draaien. Dat ja. ze in de club staan. En hij wordt gedraaid. En, en mensen herkennen het. En men, er wordt op gedanst. En voelt ja, goed. Het, ja, het voelt goed. Het is gewoon echt super feel-good. En uh, sommige mensen die haten natuurlijk. En, ja, maar ja, dit is toch geen muziek? Nee, klopt. Het, het is, je kan het niet heel serieus nemen, maar dat is juist de grap. Het is super leuk. Het klinkt lekker. Als je in de club staat, dan kan je bijna niet anders dan erop dansen en lekker met je billen schudden. En dat is toch wat iedereen leuk vindt. Ja. Dus sommige dingen moet je ook niet te serieus nemen. Zo is luisteren naar die track? Ik zeg doen. Je rond, rond, rond. Geer met die kont, kont, kont. Mensen niet stil, stil, stil. Draai met die bil, bil, bil. Rond, rond, rond. Geer met die kont, kont, kon. niet stil, stil, stil. Draai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 Je niet helemaal niks, maar ook al doe je helemaal niks Je bent veel dan die doden die ik eerder heb gefeest Rond, rond, rond, schudden met die kant, kant, kant Meisjes zit niet stil, stil, stil Draai met die beel, beel, beel Rond, rond, rond, schudden met die kant Wine for my mommy, wine for my mommy, wine for my mommy, wine for my mommy, wine for my mommy, wine for my mommy, steady grind for my mommy. A, B, C, D, elke kip gaat mee, heb mijn handen vol, dus mijn boys die helpen mee. Wine for my mommy, go low, go low, doe het goed, doe het traag, doe het slow, doe het sexy, laat me kijken, geef een show, je bent gevaarlijk, bel de popo. Die hele... Doe het niet zo goed. Doe nog een keertje. Rond, rond, rond. Schudden met die kant, kant, kant Meisje, zit niet stil, stil, stil. Draai met die beeld. Excuse me, Mister, No Doubt. No Doubt. Heel erg plat uh, Nederlands uitspraak. No, no Doubt. Ah, lekker slotakkoord. Daarvoor hoorde je rond van Della Noyes. Hij zit hier in de studio. Yeah, yeah. Hey, we hebben het net even een beetje gehad over uh, dat je je eigen label hebt opgericht... en dat je daar uh, meteen tracks mee hebt uitgegooid. Sterk nog, je yes. tijdens de muziek dat je de vijf in één week hebt uitgegooid. Elke ja, werkdag man. één. Ja, hard werken. Gewoon, ik denk, mensen gaan naar hun werk, hebben een werkdag, vijf dagen... Ik denk, weet je wat? We doen ook gewoon vijf tracks. Dan mm -hmm. heb je elke dag iets leuks om naar uit te kijken. Ja. Uh, hadden we wel misschien inderdaad moeten zeggen van... hé, hey, we gaan wat doen. Mm -hmm. <laughs> dus dan ben ik echt een paar dagen van tevoren wel ook gaan gooien naar mensen. van, Hé, hey, we gaan volgende week uh, het label releasen. En we gaan vijf tracks releasen in een week tijd. Dus elke werkdag één. Van maandag tot met vrijdag droppen we elke dag een nieuwe track. Ja. En we doen er ook twee videoclips bij. En... Ja, dan hebben we een leuke werkweek gevuld, zeg maar. Ja, het ja, klinkt als een hele leuke werkweek, zeker. Um, eventjes, we hebben het er net over gehad. van ja, Je mag een beetje gek doen, je mag een beetje doen wat je zelf wil. Dat is ook de reden waarom je dat label zelf hebt uh, opgericht. Yes. Aan de andere kant... Um, moet er ook erg onserieuze muziek bestaan? Ja, helemaal mee eens. En het leuke eraan vind ik ook dat, dat ik van het ene uiterste naar het andere uiterste ga. Want het is niet zo dat we alleen maar... Uh, nou, lol maken. Tuurlijk maken we heel veel lol. Maar we maken niet alleen maar grappige muziek. Rond okay. is echt een hele dikke knip ook. Maar we maken ook echt serieuze dingen. En juist om dat, dat naar buiten te kunnen brengen... hebben we ook het eigen label opgezet. Omdat je dan alles kan. En niet in één hokje maar dingen naar buiten mag gooien. Dus niet alleen maar grappig. Of alleen maar serieus. Maar alles ertussenin. En daarom hebben we ook vijf tracks in één week gedaan. Want Rond is dan echt de meest komische van allemaal. Ja. Yeah. Ik heb wat, wat meer clubbanger eruit gegooid. Uh, er zit ook een RB-song tussen. Die wat, wat meer soul heeft en echt wat, wat meer feel-good. Uh, echt, echt een banger met een Braziliaanse beat eronder. En zo komt er nog veel meer aan. En ik werk met allemaal vrienden van me samen eigenlijk. En het ene is wat serieuzer dan het andere. En er komen ook echt tracks aan die echt gewoon diepe lading hebben qua teksten. En echt wat meer teruggaan naar de old school hip-hop. Met hè, echt een verhaal erin. En juist die variatie vind ik leuk. Want waar ik tegenaan gelopen ben... is dat ik continu maar moest kiezen van... oké, okay, ben ik nou uh, house-dj? Of ben ik hip-hop-dj? Of produceer ik R&B Of produceer ik clubbangers? En dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Want ik, ik ben entertainer, ik ben muzikant... en ik vind het allemaal leuk. Dus waarom kan ik niet allemaal doen? Oké. Okay. Andere, andere uh, gewetensvraag. Ja. Ik uh, was bij uh, een concert van Prins... Dat is bijna tien jaar geleden in de Gouden Doom. Ja. Uh, ik zie aan alles dat jij een echte muziekliefhebber bent. Yes. Tijdens dat concert zegt Prins op een gegeven moment... Um, alles draait tegenwoordig om elektronische muziek. Uh, het is fijn dat je hier bent, ja. want hier wordt echte muziek gemaakt. Ja. Hoe voel jij je als, als elektronische muziekmaker over die stelling? Uh, dubbel. Uh, aan de ene kant, ik, ik snap hem heel goed... Ik ben het er niet helemaal mee eens, want muziek is juist zoiets moois... dat het voor iedereen een andere betekenis kan hebben. en Iedereen kan het anders interpreteren. En ik kan me heel goed voorstellen dat als jij echt een muzikant bent... tussen aanhalingstekens en je hebt altijd live instrumenten gespeeld... of het nou gitaar of drums of blazers zijn. En hij speelde ze allemaal, hè? Precies. Dat je dan zegt van ja, maar dat is echte muziek. Ja. kan ik me voorstellen. Ik heb ook heel lang gezegd... ja, maar ja, als je met de USB draait, ben je geen echte DJ. Ja, ja. Dat kan ik zeggen omdat ik gewend ben om het op de ontkomen manier te doen. Met die vinylplaten. Met vinyl en daarna met cd's en je ja. evolueert mee. Ja. En nu is het allemaal digitaal. En daar ben ik ook vanaf gestapt, want dat zijn ook dj's. Ja. Weet je? Het, het belangrijkste is, vind ik persoonlijk, dat je je creativiteit erin uit. En hoe jij het beleeft en wat je doel ook is. Of je doel is om inderdaad je eigen emoties te uiten in je muziek... of mensen aan het dansen te krijgen of mensen een bepaalde emotie te bezorgen... Dat is voor iedereen anders. En dat vind ik ook juist het mooie eraan. Oh, yes. Ja. Wauw, ik heb er even. Dat vind je het mooie eraan. Ja, ik, weet, ja. ik weet niet precies waar het over wordt zat. Als jij het idee hebt uh, dat je dat wel weet... laat het weten via de Radio 1-app. Maar voor jou is het een teken dat je eventjes yes. met die dobbelstenen moet dobbelen. Ik mag dobbelen. Alright. Dobbelen, dobbelen, dobbelen. Here we go. Het is, het is... 7. Gaan we even kijken wat er onder 7 zit in de kluis. Nou, dit moet jij wel kennen. Um, Klinkt heel zo, spannend. Zo'n zo 15 jaar geleden, als je s'nachts voor de buis zat... Uh, dan had je twee keuzes. Of je keek naar hele, hele slechte pornovrouwen... Ja, ja, ja. of er werden je producten aangesmeerd die je eigenlijk niet wilde hebben... Ja. Maar uiteindelijk heel interessant kloppen. Oh ja, ik heb een kast vol van die shit. Telcel uh, was toen ja, een heel groot ding. Hè? Ja, ja, ja. En, te, en Tommy Tele shopping had je nou, toen. Vooral die, ja. ja. En uh, het leuke is, uh, Telcel, die komt weer terug. Echt? Ja, die komt weer terug. Oh, nee. de, de eigenaar van die naam die heeft besloten om dat weer terug op televisie te, te, te brengen. Oh, en nu vond Sammy van onze BNN Fara Academy, uh, die zit hier trouwens, die vond dat het ook tijd was om dan ook maar eventjes een uh, product de bitch. Heeft u last van negatieve gedachtes? Werkt uw lijf hierdoor soms niet meer mee? Bent u helemaal klaar met die grote grijze wolk boven uw hoofd, maar slaan de medicijnen en de therapie niet meer aan? Dat moet toch anders kunnen? Wij presenteren u de HeadPret Band Positive Pro. Deze hoofdband geeft aan wanneer negatieve gedachten de overhand nemen en stuurt positiviteit naar de hersenen. Door de magnetische en de spirituele werking van de HeadPret Band Positive Pro bent u binnen no time weer kerngezond en gelukkig. Heeft u vaak last van een vermoeide nek of van een rusteloos torso, de Headbraid Band Positive Pro helpt u er weer bovenop. De negatieve gedachten stralen uit naar het lichaam, maar met de Headbraid Band Positive Pro worden de gedachten gefilterd, zodat u fitter bent dan ooit. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gebruik van de Headbraid Band Positive Pro de conditie met maar liefst 350% verbetert. Gaan al uw relaties kapot? Bent u bang zich te binden en durft u geen romantiek meer aan te gaan? De Headbraid Band Positive Pro redt u van de eenzaamheid. Uit ervaring is gebleken dat 25. 99% van de gebruikers van de HeadPret Band Positive Pro... binnen twee weken een vaste relatie hadden. Om het nog beter te maken is de HeadPret Band Positive Pro... verbonden met een app die eenvoudig te installeren is op uw smartphone... Deze techniek is revolutionair en nog nooit eerder ter wereld gebruikt. Al uw emoties, gemakkelijk te zien op uw telefoon. En dat is nog niet alles. De HeadPratman Positive Pro is het mode-item voor de zomer van 2018. Met 19 verschillende uitvoeringen kan je elke dag een nieuwe look creëren. Van badstof tot vilt en van geitenwol tot leer, voor elke fashionista zit er wat bij. Dames en heren, dit is een once-in-a-lifetime aanbieding. Als u binnen 10 minuten belt, kunt u de HeadPret Band Positive Pro... voor het schamele bedrag van maar 99,95 aanschaffen. Maar dat is nog niet alles. Als u nu belt, krijgt u het boek Versterk de Band tussen lichaam en ziel... van spirit-guru Zari Terrandis er gratis bij. Bel nu 0800 1121 en bestel uw HeadPret Band Positive Pro. <middels> Het is die meneer die het niet zo ophoudt met uh, computermuziek. Hij maakte liever zijn live muziek. Ja, nu is hij dood. Zie je wat er voor komt. Dit nummer zit zo goed in elkaar. Ik denk, ik laat het gewoon helemaal uitspelen. Ik ga het niet eens onderbreken. Is dit iets wat jij in jouw setje zou durven draaien? Of past dat helemaal niet bij wat je doet? Dit zou niet helemaal per se in mijn set passen. Ik hou, ik hou wel van uit te stellen. Om af en toe een beetje te shockeren. en mensen echt zo van: oh wow, wat doet hij nu? Uh, gevoel te geven. Mm -hmm. Is dit niet een van mijn go-to's, moet ik eerlijk zeggen. Maar zo'n oude disco-hit. of inderdaad lekker een keer een nummer van Prince. of uh, Whitney Houston er tussendoor. ja, daar hou ik van. Daar hou je wel van. Ja, zeker. zeker. Wie, uh, wie is nou de mens achter Noise? Uh, de mens achter Noise is. Uh, Tommy, Ik ben Tommy. Ik ben uh, ondertussen al 33 jaar, maar dat moet je niet te hard zeggen. Uh -huh. Ik, uh, ja. Wie is de mens? The mens, the mens. Uh, de mens, de mens. Heb, heb ik hier een hele gevoelige jongen tegenover me? Heb ik, heb ik een, echt een dwarsstoeter? Wie, wie, wie ben jij als mens? Ik ben als mens ben ik, ben ik een beetje een combinatie van dat alle. Ik kan ja. heel gevoelig zijn. Ik mm -hmm. vind uh, inderdaad normen, waarden, vriendschap, relaties, uh, familie... allemaal heel belangrijk. Mm -hmm. Uh, en verder ondertussen een vrij rustige jongen als het, uh, als het nodig is. Maar. Yeah. Maar, maar, maar. Ik ben wel vol energie. Ik ben altijd, ik, ik heb een soort van, van non-stop ADHD. Mm -hmm. En zeker als het gaat om muziek en, en entertainment en dingen die ik leuk vind. En dan raak ik zo vol en dan wil ik te snel praten en met mijn handen en gebaren. Ja. En ja, dat, dat, dat heb ik altijd wel, hoor. Dat, dat ik dat, dat drukke en heel enthousiast van, van dingen kan zijn. Mm -hmm. uh, en dan word ik al afgeleid. Dat was de vraag ook weer. Ja, <laughs> laat, laten, we, laten we eens naar dat, gevo dat gevoelsmens gaan. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat... Um, nou, laten we dat eens over vrouwen hebben. Ik kan me voorstellen dat vrouwen die zien jou in een de club. denken ze, oh, lekker, lekker ding. Uh, die ook nog even lekker enthousiast is en zo. En dan... Komen ze de echte jou tegen? Ja. Is dat dan niet echt een cultuurschok? Uh, nou, ja, dat was wel. Was wel zo. Mm -hmm. uh, want ik was vroeger... Vroeger? Ja. Uh, was ik wel echt inderdaad entertainen. En uh, nou ja, de vrouwtjes, dat uh, ja, hartstikke leuk. En dan, als ik ze dan daar buiten tegenkwam... kwamen ze eigenlijk nog steeds Nois tegen. Mm -hmm. Want er waren er weinig die de echte Tommy leerden kennen. Want dat was ook niet echt nodig. Okay. Totdat ik mijn huidige vriendin leerde kennen en die daar gewoon bam doorheen sloeg en uh, doorheen brak. Mooi is dat hè? Ja joh, echt uh, wat je niet verwacht en dat je echt denkt van nee, want ik ben altijd gewoon... Uh, Tof gast. Precies, totdat er eentje gewoon bam door die muur heen breekt en nee. dan gewoon echt met die duim op je voorhoofd eigenlijk zo van nee, nee, nee. Nu laat je zien wie je echt bent en uh, ja, dat is toch wel een leuke, leuke spiegel die je wordt voorgehouden zeg maar. En sindsdien uh, is alles anders. Gaf je dat rust? <laughs> ja, om eerlijk te zijn wel. Hm, ja, absoluut. Ik kan me voorstellen ja. Ja, ik heb nu, moet ik eerlijk zeggen, veel meer rust. Ook om, om dingen echt door te zetten. Want ik ben al jaren bezig met plannen en muziek maken. En nu ik dat heb, geeft het me veel meer rust... om dan aan de andere kant zeg maar, het maximale eruit te halen. Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je hebt, je hebt een thuissituatie ineens waar je op terug kan vallen... en ook niet een bepaalde leegte die je continu moet zien op te vullen. nou Klopt, want ik was altijd, het was altijd feest, het was altijd draaien... het was altijd muziek en... Uh, maar ja, alles wat daarbij kwam kijken en bijhoorde en, en non-stop feesten en, en gezelligheid. Mm -hmm. En nu heb ik echt inderdaad gewoon een, een thuisfront en een basis... van waaruit ik kan werken en waar ik mijn focus kan vinden en mijn rust kan vinden. En nou ja, eigenlijk weer opladen om weer nou, tegenaan te gaan. En tegenaan gaan doe je. je hebt net een uh, label opgericht. Ik uh, heb en had Della Noise hier in de studio. Yes, yes. Uh, waar kunnen mensen jouw muziek vinden? Uh, overal uh, natuurlijk uh, alle portals van Spotify, iTunes. Uh, als je iets leuks hoort, je met, mij. je kan het vinden op de websites van Delanois. Delanois.com en op noiseinthehood.com. En noiseinthehood is noise en de hood, alleen een N. Uh, en volg me natuurlijk Facebook, Instagram, alle socials, et cetera. Uh, gewoon Della Noise en Noise in the Hood. En dan komt alles goed. Dan komt alles goed. Ik wil je bedanken dat je op zo'n korte termijn nog uh, bij mij in de studio wilde Heel komen. Heel graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de tijd en de gezelligheid. Ik vond het hartstikke leuk. En wij vonden het ook hartstikke leuk. Straks wordt het uh, weer hartstikke leuk. Want dan is Noah Johannes hier in de studio. Onze vaste filmrecessant die ondertussen ook een deel is van NPO. gaan we het ook nog eventjes over, uh, hebben over haar nieuwe baan uh, als filmrecessant. Uh, film, uh, filmliefhebber en, uh, en eigenlijk ook een lieveling van de show. Nou, is in de volgende uur, een uur lang.